Stadsdeel West in Amsterdam wil dat grote auto's meer parkeergeld gaan betalen dan kleine auto's. Het stadsdeel hoopt daardoor de parkeerproblemen op te lossen. Het is nog onduidelijk hoeveel grote auto's meer moeten gaan betalen en wanneer de maatregel wordt ingevoerd. Verder gaat Amsterdam-West parkeerruimte aanleggen langs de ringweg A10. En als die af is, kunnen er in de wijken parkeerplaatsen verdwijnen... waardoor die wijken leefbaarder worden. Dat heeft ook gevolgen voor de bewoners. Willen ze voor de deur blijven parkeren, moeten ze meer voor hun vergunning betalen. Verder wil het stadsdeel Westen overdag parkeerplaatsen in winkelstraten reserveren voor fietsen. In Taiwan zijn vandaag presidentsverkiezingen. De strijd gaat vooral tussen de huidige president Ma Yingyao en oppositieleidster Tsai Ing-wen. President Ma streeft naar een betere betrekking met China en heeft de afgelopen jaren de banden met het buurland aangehaald. Tsai vindt dat Ma erin te ver gaat en dat zijn toenadering tot China de onafhankelijkheid van Taiwan in gevaar brengt. In de peilingen had zittend president Ma de afgelopen weken een kleine voorsprong. Het weer overwegend bewolkt met kans op wat regen. Vanmiddag overwegend droog, bij een graad of 7. De komende dagen is het vrij fris met s nachts lichte vorst. Dit was het NOS Journaal.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 Dit is Radio 1. Tros kamerbreed. Presentatie Margriet Vromans. Goedemorgen. U hoort het zonder Kees Boman vanmorgen... maar wel met drie gasten die zich bewegen in het brandpunt... van politieke ontwikkelingen van dit moment. Het CDA beheerste afgelopen week het nieuws. De partij zou werken aan een koerswijziging. Een ruk naar links wordt het al genoemd. En daarom zou er een scheuring dreigen. Het CDA in Limburg zou zich willen afsplitsen omdat ze die nieuwe koers te links vindt. Ik ga erover praten vandaag met een prominente Limburgse CDA. die bij ons te gast is. Dat is de burgemeester van Venlo, Hubert Bruls. Welkom. Goedemorgen. Goedemorgen. En tegenover die dreigende scheuring van de ene partij. staat juist een roep tot intensieve samenwerking van partijen. aan de andere kant, linkse partijen. Ze houden vandaag in Nijmegen een bijeenkomst. waarin ze. en dat heet dan in die kringen schouder aan schouder. willen werken aan een ander Nederland. En van die drie partijen, PvdA, GroenLinks en SP... zitten vandaag twee voormannen bij mij aan tafel. Tini Cox, senator in de Eerste Kamer voor de SP... lid van het partijbestuur, ook een van de oprichters van Een Ander Nederland. Goedemorgen. Goedemorgen. En Leo Platvoet is hier. Hij is ook al een founding father van Een Ander Nederland... Voormalig lid van de Eerste Kamer voor zijn partij GroenLinks. Luis in de pels ook, want u bent een uh, kritisch GroenLinks'er, meneer ja, Plattvoet. Ja, nou, ik hoop dat elke GroenLinks'er kritisch is. Maar u wel heel, <laughs> heel speciaal, geloof ik. <laughs> ja. Nou, goedemorgen. Fijn dat u bij ons bent. We gaan uh, zoals altijd eerst eens eventjes in de kranten kijken. En dan uh, heb ik hier het uh, AD voor me, het Algemeen Dagblad, Algemeen Dagblad. En daar staan zoals trouwens in alle kranten grote verhalen in over de ruzie binnen de vakbonden. Ruzie in de vakbonden zijn de centrale CNV nu zat. Ja, want wat blijkt na gerommel in de FNV, blijkt er ook van alles aan de hand in het CNV. Is dit ernstig, meneer Bruls? U bent voormalig vakbondsman. Ja, ik, ik vind het allemaal heel ernstig, maar het is ook niet, niet echt verrassend. Hè? Het is gewoon het teken van de, van de crisis waar de vakbeweging... Eh, niet alleen in Nederland, maar in heel veel delen van West-Europa in zit. Eh, toch, ze hebben toch heel veel moeite om zich te verenigen... Om, om, Collectieve zaken, die vaak heel abstract zijn en vaak heel ingrijpend. Denk aan de afspraken rondom pensioenen. En anderzijds de toenemende behoefte van, van werknemers om zich individueel te profileren, eh, te ontwikkelen. En daar ook de bijstand op te hebben. Ik weet in mijn eigen tijd, ik heb een in jaren 90 gewerkt voor ambtenarenvakbonden. Tot het eh, altijd een uitdaging was leden die vooral behoefte hadden aan individuele rechtsondersteuning. En eh, je vanuit de vakbond terecht, vind ik, eh, het algemeen belang behartigd Waarbij iedereen toch zoveel mogelijk moet aansluiten. Dus mensen hebben, kort gezegd. Moeite om zich te binden aan het collectief. Ja, Zij meer dat, voor dat zichzelf. Ik, ja. bezig. En ik vind bij de vakbond, is natuurlijk qua leden samenstelling uh, de nadruk erg verschoven De mensen die eigenlijk niet meer werken. Gepensioneerden zijn een hele dominante een groep, bepalen dus ook uh, heel erg het geluid. Dat is daardoor. Maar is dat aan de vakbonden zelf te wijten? Is het de schuld van de vakbonden ja, nou, ja, zelf Ja, het is de het ontwikkeling van of? de samenleving. Maar daar gaat het natuurlijk altijd om uh, hoe reageer je erop? Dat geldt voor vakbonden, geldt voor een politieke partijen, geldt voor iedereen uh, die iets willen in de samenleving. En uh, misschien heeft men wat te traag op bepaalde ontwikkelingen gereageerd. Maar ik vind in ieder geval niet de oplossing. Door wat nu uh, door bijvoorbeeld politiebonden, het CNV hebben gezegd. Dan stappen we op maar gaan we lenen. En verder, volgens mij werkt dat te versplinteren. Dat zou toch nog Alleen maar aan de kant. En daar is niemand mee bij gediend. Nou, kijk even naar Tini Cox. Hoe erg is het dat er gedoe is? binnen de vakbond? Ik vind het niet erg. Nee. Galilei zou zeggen, en toch beweegt het. En uh, ik denk dat het, wat er bij de FNV gebeurt is ook geen gedoe. En natuurlijk, er zitten altijd componenten van ruzie en mensen die niet met elkaar kunnen accorderen. Maar er zit wel degelijk iets in van de vakbond moet beslissen. Wat, wat, wat willen we worden in de, in de, in de nieuwe tijd? Maar reageer eens op wat Brul zegt. Namelijk dat mensen uh, moeite hebben om zich uh, uh, te binden bij het collectief. Ja, allemaal dat, dat, een beetje individualistisch ja, dat, zijn. Ja, dat is, dat is de ene. Maar van, aan de andere kant zie je ook in de samenleving en ook in de vakbond... nieuwe tendensen van juist weer meer samenwerken. Beter kijken hoe dat je strijd kan leveren. De, de schoonmakers die op dit moment actie aan het voeren zijn... zijn in vakbondskringen. En die zullen vandaag ook, dacht ik, in Nijmegen ook optreden. Dat zijn een voorbeeld van hoe dat anders kan. Dicht bij de mensen. Mensen echt betrekken bij, bij, bij, de, bij de verandering dus dat dat het zat eraan te komen uh, ik ik verbaas u ik, niet. Ik herinner me dat ik er een aantal jaren geleden al over, over sprak dat dat zou moeten gaan gebeuren. En nu gebeurt het dus. Ja, en het gebeurt altijd in een andere vorm dan dat je zelf had gedacht. Maar dat is ook het geluk van de, van, van, van de vooruitgang. Ja, Leo Plat, nou, is het, het erg? Versplintering nee. van de vakbeweging? Nou, ik weet niet of versplintering het resultaat is. Kijk, als je in de FNV kijkt, dan, dan is natuurlijk de opvatting van de, van de centrale FNV over het uh, AOW uh, en pensioenakkoord is natuurlijk een van de redenen geweest waarom die, uh, die meningsverschillende discussie is gevoerd. Ik vind het heel goed dat de vakbond, uh, heb ik het even over de FNV op zoek, is naar nieuwe vormen die meer aanstuiten bij hoe de wereld nu in elkaar zit. En met name ook uh, het verbeteren van het democratisch gehalte binnen de vakbond kan een resultante zijn van wat nu gaande is. En dat er kleinere bonden komen waar mensen uh, wel meer zichzelf in kunnen herkennen. Omdat, zoals de uh, bondgenoten bijvoorbeeld, een heel breed scala van werknemers tegenwoordig. Als dat meer gedifferentieerd wordt, uh, kan dat alleen maar winst opleveren. Het maar... is alles een versplintering. Want dat zou ik wel jammer vinden als uiteindelijk Nederland uit zes, Nederlandse vakbeweging 26 verschillende bonden zou bestaan. Ja, maar, maar het wordt toch wel lastiger overleggen natuurlijk. En het is in dat verband toch ook wel vreemd dat uh, de, de voorman en de voorvrouw van de vakbonden, Agnes Jongerius, uh, was in Oman afgelopen uh, week. We hebben daar uh, van alles en nog wat verteld over ons poldermodel en hoe goed dat is. En uh, hoe knap het is dat werkgevers en werknemers met elkaar overleggen. Ja, en dat lijkt dan dat hier ja. in Nederland lijkt dat een beetje om zeep te gaan. Ja, maar ja goed, Agnes is misschien ook dan uh, resultant of het boegbeeld van de oude vakbeweging. En ik denk dat een nieuwe FNV ook een andere voorzitter uh, nodig heeft... als er al zoiets zou moeten zijn als één voorzitter van één hele brede vakbond. Dus maar... ik zie wel iets in die beweging die gaande is, al moeten we natuurlijk afwachten waar... Wijvels en Noten mee komen, maar als dat een meer modernere, uh, gedifferentieerde vakbeweging is, dan denk ik dat dat een stap vooruit kan zijn. Wijvels en Noten, dat is Herman Wijvels ja, en Hannoten. Ja. die uh, praten, dat zijn zeg maar de, de kwartiermakers voor het, uh, voor het nieuwe model van de FNV, wat er dan zou komen. Dan moeten ze maandag met een uitslag komen. Hè? Dus oh. um, uh, kleinere vakbonden, maar uh, wordt het dan niet lastiger praten? Met werkgevers, met de overheid, bijvoorbeeld om een CAO te. Nou ja, voor een CAO krijgen. natuurlijk niet. Ik bedoel, kijk, De politiebonden sluiten nu ook aparte ja. CEOs af met de minister. Uh, uh, maar het gaat over die brede uh, thema's die ons toch allemaal uh, uh, raken. En uh, vernieuwing is, is nodig. Daar hebben de vakbonden ook nog wel wat achterstand in te halen. Maar ik zie op dit moment toch vooral uh, de vergaande krachten heel erg uh, overheersen in, uh, in vakbondsland. Uh, Trouwens, dat zie je natuurlijk in meer verbanden in onze samenleving. Daar zijn de vakbonden niet uniek in. En die vind ik echt wel potentieel. Uh, Bedreigend. We zullen echt een nieuw besef moeten hebben in onze samenleving. Tot de thema's die uh, ons, ons binden. Het helpt niet om je te verzetten tegen de feiten die te maken hebben met mondialisering... die echt invloed hebben op bijvoorbeeld onze pensioenen... door alleen te zeggen, ik wil geen verandering eh, hebben. En aan de andere kant, mensen die dat onderkennen... en daar eh, de leiding in willen eh, nemen... moeten natuurlijk wel goed opletten... tot ze degene waarvoor ze het doen met zich mee weer, weten te nemen. Ja. Dat is het, het grote dilemma waar de vakbeweging op dit moment in zit. Dat dat niet lukt, dat lukt onvoldoende. Ja. En terug naar uh, hoe het was, lukt ook niet meer. U moest er een beetje om lachen ja, ik tot slot. ik vond het echt zo'n zo, zo CDA-opmerking met, excuus maar. Ja, je moet je nou, niet verzetten... Met trots. Ik vind dat een compliment als dat nee, een, nee, een, nee. een, een analyse met, is vanuit met, het verleden. Met zeg, de met, toekomst die we dat met de complimenten die wij, Dankjewel, uh, die. Maar om uh, uh, um te zeggen: het heeft geen zin om je te verzetten tegen dingen die op je afkomen. Dat is een van de dingen die juist nu speelt in de, in de vakbond. Van Moeten wij alles maar op ons af laten komen? Moeten wij maar dingen nemen dat, dat schoonmakers behandeld worden als oud vuil? Dat we die via de achterdeur binnenkomen? Of mogen die gewoon ook een, een verzoenlijke cao en een verzoenlijk uh, contract eisen? Daar gaat het nou net om. Wat Leo Patsloot uh, uh, nee, zegt. Uh, uh, hoe democratisch is een vakbond? Wat hebben de leden nog te vertellen? En daarom gisteren het in de ja, vakbond. De, nee, de, maar de ik, ik doe is in anders Ik bedoel het bijzonders. Hè? Het feit dat we met z'n allen... Uh, gelukkig, gemiddeld genomen, veel ouder worden... ook veel meer kunnen tot verre in ons zeven ons zit. Dat zijn de feiten waar we het over hebben. In een, een economie waar je het wel vergeet. je kunt je ervan afkeren. Uh, je kunt je afkeren van Europa van de wereld. Maar de wereld heeft meer invloed op ons leven dan 50 jaar geleden. En daar zul je toch een antwoord op moeten aan. Dat vraagt de modernisering en niet om meer geld alleen maar uit te geven... om, om maar, pensioen zelfs in stand te houden. Dat is helaas zo. Nou, maar misschien zijn de vakbonden juist wel op zoek naar modernisering... op deze Dat manier. Dat denk ik wel zeker, ja. Nou, Goed, laten we dan dan er nog dan. een ander ja. artikel uh, uh, bij... Uit een andere krant, Trouw, uh, uh, meldt hier dat de kredietbank in Amsterdam leningen gaat verstrekken aan Amsterdammers met een laag inkomen. En ook in Den Haag zou al zoiets aan de gang zijn. Uh, Hagenaars kunnen terecht bij de kredietbank als ze hun hypotheek niet kunnen betalen. En die lening uh, voor de minima in Amsterdam, dat zou dan vooral gaan om een studielening. Ik vond het een opmerkelijk iets dat een gemeentelijke overheid uh, uh, zijn inwoners te hulp schiet. Als ze de, de touwtjes niet meer aan elkaar kunnen knopen. Ja, maar dat is Team iets God. wat je uh, al in de jaren 80 eigenlijk ook al kon zien. Op het moment dat de Rijksoverheid onvoldoende geld geeft. Om een sociaal uh, stelsel uh, in, in stand te houden, dan gaan de gemeenten iets doen. De gemeenten staan dicht bij hun burgers en moeten iets doen op het moment dat ze merken dat, de, dat mensen niet meer kunnen studeren, dat mensen niet meer kunnen een, een, een huis kunnen huren, een huis kunnen kopen. Dan wordt er iets lokaal on, on, ontdekt. Het is, is een vorm van inkomenspolitiek. Ja, eigenlijk. Dat was altijd. Ja, uh, maar het, taboe. Het, het, armoede, het lokale armoedebeleid is ook in de, jaren 80, in de crisis van de jaren 80 van de grond gekomen. Toen ging elke gemeente iets doen wat eigenlijk niet moest, eigenlijk ook niet hoort, zou je kunnen zeggen, want dat hoort de Rijksoverheid te doen. Maar op het moment dat de Rijksoverheid niet doet wat ze moet doen, dan gaan gemeenten hun verantwoordelijkheid nemen en in die zin vind ik dat ook heel erg begrijpelijk. Leo Platvoet, waar staat dit voor, dat nou. dit gebeurt? Nou, ik ben Amsterdammer, ik heb ook een aantal jaren in de Amsterdamse gemeenteraad gezeten. Uh, dit past wel bij Amsterdam natuurlijk, om toch te kijken of er een eigen lijn getrokken kan worden om een antwoord te vinden op waar mensen in de stad mee te maken hebben, en met name dit punt. Hè. Dit gaat over financiering van mensen die nog een stapje moeten kunnen maken om bijvoorbeeld weer te reintegreren op de arbeidsmarkt terecht te kunnen komen en een baan te vinden. Ja, want het is een studieleding, maar het... goed, in Den Haag schieten ze dus de inwoners te hulp als ze hun hypotheek niet kunnen betalen. Ja, dat vind ik wel een, een wat ander punt. Dus dat, dat, dat bewijst ook nog maar eens dat die die, uh, hypotheekdiscussie op, uh, op landelijk niveau nou is gevoerd en afgerond moet gaan worden. Maar goed, het is wel wat Kok zegt. Het is het falen van de landelijke overheid De gemeenten nemen dan hun eigen verantwoordelijkheid als lokale overheid om daarop in te springen. Uh, en dat, dat is onvermijdelijk. Uh, dat is al eerder gebeurd. En dat moet ook denk ik in dit huidige tijdsgevricht met deze rechtse regering uh, is dat noodzakelijk. Dus ik vind het een goede ontwikkeling. Uh, al is het wel iets wat uh, hopelijk uh, als er een andere regering zou aantreden niet meer nodig nee. is. Maar goed, ja. daar gaan we het zo meteen misschien over ja, hebben. Ja, zeker, zeker. Meneer Bruls, uh, u bent burgemeester ja. in Venlo. Um, uh, zou het bij u in Venlo voor kunnen komen... dat u uw inwoners te hulp zou moeten schieten? Nou ja, dat doen we natuurlijk. Op welke manier? Het bijzondere is natuurlijk... Uh, dat, uh, wat ik in de krant lees, meer gaat over een algemene regeling. Hè. En wat we natuurlijk allemaal als gemeente doen, is bijvoorbeeld via bijzonder bijstand, echt maatwerk leveren. Waarbij je mensen zelfs uh, ondersteuning kunt geven, en meer dan alleen maar op, op inkomen, maar bepaalde bijzondere uh, voorzieningen. Ja, en we goed, hebben gaat bijvoorbeeld... het als je wasmachine kapot is, bijvoorbeeld, nou, ja, dan kan goed, de gemeente maar als, de hulp schieten. Als je een heel laag inkomen hebt, we een forse uitgavenpost. Dus dat zijn hele belangrijke ondersteuning, waar ik ook voor sta. En, en volgens mij alle gemeentebesturen uh, in dit land. Uh, wat we natuurlijk ook wel doen is, als je het hebt over de woningmarkt die vast zit, dat je daar wat, wat, wat bemiddelt door bijvoorbeeld wat meer te doen in de aankoop van een woning. Ik zie daar initiatieven zelfs in kleine gemeente komen, waar ik wat moeite mee heb, en zeker in dat voorbeeld van Den Haag, als je echt gewoon een inkomensbeleid ernaast gaat voeren. Dat, dat is verwarrend, dat moet je niet willen, vind Vindt ik. Vindt u ik niet de taak van een gemeente? Ik vind dat niet een algemeen inkomensbeleid is, niet de taak van een, een gemeente. Ik moet zeggen, het Amsterdamse voorbeeld, ik heb alleen maar de krant. Lezen, Studielening gaat het dan ook. Wat meer hè? aan dat, dat kun je heel erg goed, en die zijn vind ik ook een interessante uh, stap, omdat je het heel goed kunt koppelen aan je aan uh, een van je primaire taken, namelijk uh, mensen aan het werk uh, ja. helpen. En dat saai je voor als gemeente. Heel even, uh, want ik weet niet precies de situatie bij u in Venlo. Hoe is het daar? Hoge inkomens, lage inkomens? Nou, of... wij hebben een, uh, een, een behoorlijk aandeel uh, van mensen met lage inkomens. Ik denk de gemiddelde inkomensspuilen in Venlo lager ligt dan in Amsterdam of, of, of in Den Haag. Dus het zou niet gek zijn als ook u ja, misschien het iets kijk, zou verzinnen haalt, het de gaat de ook om te je, om, je, om, je, om je kostenpatroon. Well, hoe doen mensen? Hoe pakken mensen zelf hun uh, zaak op? Dat, dat is denk ik volstrekt onvergelijkbaar met uh, die twee echt grote... Uh, uh, Steden. Maar het is natuurlijk wel een uitdaging. Kijk, ik maak me heel grote zorgen om alle maatregelen die er nu zijn. Met alle begrip voor de bezuiniging, maar vooral de stapeleffecten. En eigenlijk weet niemand, nog de minister van Sociale Zaken, nog wij in de gemeentebesturen. wat al die optelsommen betekenen. En die zijn allemaal te redeneren. We hebben bijvoorbeeld vanuit het stedennetwerk. waar ik voorzitter van ben, ook bij de Tweede Kamer waren. Ga gaan, nou in ieder geval eens goed in de gaten houden. wat dat gaat betekenen. Want het kan toch niet zijn dat je zegt. dat je rationeel al die bezuinigingen hebt besproken? Nou, er zijn meerderheden voor. Dat hebben we te respecteren. Heren, dat de optelsom er toe leidt en een heleboel mensen echt door het ijs... Maar goed, bijvoorbeeld en, zakken. en die wij dan in... ook niet kunnen helpen, ook Den Haag en Amsterdam nee, Maar bijvoorbeeld in Amsterdam, wethouder Arsje, heeft die optelsom gemaakt. Ja. Alle maatregelen die het ja, Rijk nam, heeft hij voor, de, uh, voor zijn inwoners opgeteld... en daar een streep onder gezet en gezegd, nou, dit is wat we overhouden... of tekort komen. Kunt ja. u toch ook doen, niet vrienden? Ja, van? nee, maar hij heeft een algemene zin gedaan. Maar ik heb het echt over de individuele huishoudens van mensen... en dat verschilt natuurlijk enorm. Dat is echt individueel. Dat kun je niet voor één stad helemaal meten. Maar wat we wel kunnen aanvoelen komen, dat hebben we ook een brei gezet, dat die effecten heel, heel fors zullen, zullen ja. zijn. Anderzijds, de besluitvorming is voor een groot deel genomen. Hè. Die, die 8 miljard bezuiniging, die ligt er. Die zal ook niet snel van, van tafel gaan, vermoed ik. Zo sterk nog, te worden, openlijk gesproken. Er komen nog een paar miljard erbij. Ja. Dus ik vind het wel een plicht aan, voor politiek Den Haag, om dan wel de effecten van haar eigen beleid goed in het oog te houden. Ja. Want dat repreert ook heel Amsterdam en Den Haag niet, hoor. Nee, heel ja, dat is, even... En dat, dat meld je ook, nee, ook aan, je, aan je CDA-collega's in Den Haag. Zeker. volgens mij het de CDA-fractie zelfs uh, ja. op ons aangegeven initiatief genomen... in ieder geval uh, die monitoring, zoals het zo deftig heet... om nu ook te handen uh, uh, te nemen. En uh, kijk, uiteraard vind ik dan ook... als daar effecten uitkomen uh, die echt niet kunnen... waar echt grotere groepen mensen echt door het ijs zullen zakken... Uh, dan moet men daar ook uh, op willen reageren... En, en dingen durven terugdraaien. Dat is mijn opvatting. Nou, Dat gaat dan al heel snel, denk ik, over een ander beleid bij het CDA. Maar dan gaan we het zo nou, uitvoeren over uh, dit, dit is de opvatting van een lokale bestuurder... Uh, die daar veel ervaring in heeft. En heel interessant ook. Goed, dit was uh, wat mij betreft uh, wat wij wilden bespreken uit de kranten. Tros Radio 1. En dan bent u van ons op dit tijdstip meestal een soort weekoverzicht gewend. Maar dat gaan we vanaf volgende week weer doen, want de Tweede Kamer is vanaf dinsdag weer actief. En reken maar, dan zijn wij er ook weer als de kippen bij. Inmiddels is het 18 minuten over 11 geworden. U luistert naar Troskamerbreed. We hebben tot 12 uur te gast Tini Cox, senator van de SP. Leo Platvoet van GroenLinks. En CDA-burgemeester van Venlo, Hubert Bruls. Ja, meneer Bruls, die andere koers van uw partij, laten we het daar meteen over gaan hebben. Want de leden van uw partij zijn heel druk bezig geweest met een strategisch beraad. Daarin zou die nieuwe koers moeten worden uitgestippeld. Dat zou volgende week zaterdag worden onthuld op een heel bijzonder congres. Maar toch lag het deze week via het AD eigenlijk al op straat. Hoe komt dat, denkt u? Want het was maar aan een hele beperkte kring mensen uitgedeeld. Ja. Nou, volgens mij is dat uh, tegenwoordig gangbaar. Ik merk in mijn eigen bedrijf, gemeentebestuur dat ik tegenwoordig al... en dat vind ik echt anders dan vijf jaar geleden... Uh, eerder verrast met dat iets niet in de krant uh, staat... of via de social media, want dat gaat nog veel sneller uh, dan, uh, uh, dan, dan wel. Dus dat is uh, gebeurd. Anderzijds constateer ik, niet het hele rapport ligt op straat. Ik ken het bijvoorbeeld ook uh, niet. Zoals heeft het Zoals niet de meeste, Nee, ik heb het ook niet gezien. Men heeft niks gepresenteerd. Er hebben schijnbaar wat mensen uh, gepraat. Of, of misschien maar één. Dat kan al voldoende ja. uh, zijn. Dus dat maakt ook lastig om te reageren. Kijk, ik vind zelf ook... Uh, zaterdag gaat de start worden van een discussie over wat uh, dat strategisch beraad. En die mensen die uh, dat allemaal hebben gemaakt uh, dan presenteren. Dan komt er volop, uh, ook in uh, mijn provincie, kan iedereen aan zet uh, komen. Nou, dat lijkt me nou uh, heel erg goed. Goed. Ik ja, ben heel erg toch, blij dat het gaat gebeuren eigenlijk. Maar, maar toch even over dat, dat lekken. Want dat is het toch gewoon. Ja. Iets wat pas zaterdag naar buiten zou Speculeren, moeten komen. Speculeren, wie zal het zeggen? Ik weet niet hoe het gaat. Iets. Ik ben dan toch benieuwd welke krachten doen zoiets. Want u zegt zelf, wat gebeurt bij mij in de gemeente ook. Dat ja. gebeurt niet voor niks. Nee, er zijn altijd uh, mensen, of het nou brand voor mensen zijn... die ontevreden zijn omdat we een andere brandverkoers willen houden. Of mensen die misschien uh, zich zorgen maken hoe het met CDA moet gaan. Dat maak ik me ook wel, maar ik zie daar nooit aanleiding in... Nee. om dan maar naar buiten iets te vertellen. Maar, sommige mensen het... voelen zich onder druk gezet. Ze voelen zich dat... opgegaan, willen de koers misschien beïnvloeden. Dat hoort er allemaal bij. Ja, ja dus die, die beïnvloeding van die koers... dat zou een, een, een, een ja, reden geweest overal, kunnen zijn dat, om het eerder naar buiten te brengen. Het zou kunnen. Brengen. Ik, weet niet, ik uh, weet niet wie het heeft gedaan. Ik vind nee. het uiteindelijk ook niet, uh, niet in, interessant. Kijk, want... Opvalt. Nou, het is wel interessant als je de oh, ja, al, linker. Wat mij wel opviel deze week is natuurlijk ook die beweging in de Limburgse Serie A uh, bekend werd. Waarin wordt gepleit voor een onafhankelijke, zelfstandige CSU-achtergrond. Ja, er is dus geen pleidooi ja, voor Limburgse Serie Ga, We gaan ja. het uitvoerig gehad hebben, maar ik wil nog heel even bij dat lek blijven. Nee, maar dat heeft misschien met elkaar te maken. Het lekken en deze beweging in Limburg. Nee, maar dan gaan we iets doen. Kijk, ik wil het lekker niet maar Het rapport als zodanig ligt niet op straat. Ook het AD heeft niet het hele rapport gepubliceerd. Nee, maar wel we belangrijke het wel. punten daar. Nou uit. ja, en da, da, dan wordt het dus ook wel van, van belang. Ik, ik sprak Pieter van Geel, hè, de vicevoorzitter op dit moment. De partijen, die heeft een tijdje in die fractie, Precies, in de Kamer. en die heeft een tijdje ook in die club gezeten. Maar toen hij in het bestuur kwam, is hij terecht uit die club uh, stapt. die zegt, ja, uh, er worden natuurlijk dingen dan zonder context. Uh, hè, bijvoorbeeld we gezegd, CDA. Excuse. Oh, daar gaat uw microfoon. Nou, ik, hij is weer terug. Ben ik nog aan de luchtluisteraar? Dank ja, zeker. Uh, maar hij zegt, van kijk, zijn uitspraken over een multiculturele samenleving, die wordt er dan, dan uitgelegd, terwijl het misschien veel meer gaat om een pleidooi ervoor. Aandacht voor de verscheidenheid in, de, in dit land. En dat gaat niet alleen over multiculturele verscheidenheid, maar alles. Met andere woorden, laten we nou ook eerst eens het hele rapport krijgen. Nou, zitten... lezen En dan met het scherpste, on-CDA-achtig scherp, want daar pleit ik al jaren voor, echt dus de goede intellectuele discussie... voor dit beschouw ik allemaal als inleidende beschietingen. Ja, goed. Maar toch, die inleidende beschietingen... zijn toch wel heel erg interessant. Cox, er is altijd een doel, toch? Met ja, het lekken het, van informatie. Ja, natuurlijk. En, en één ding is zeker... het is niet GroenLinks of de, de SP die dit gelekt hebben... het is gewoon nee, vanuit we, de CDA. U zijn wordt nergens zijn. <laughs> nee, dat nee, nee, dus uh, is Nee, dus er zit een plan <laughs> achter. En het, is, ik, het, het verbaast mij niks. Want tegenwoordig wordt dat altijd zo gedaan. Je houdt namelijk ook langer de aandacht vast... van, van de mensen, van de media... Als je lekt en sommigen zeggen, ja, zet Jack de Vries in een club... en uh, ja dan, dan weet je dat dat gaat gebeuren. Ik zeg niet dat hij het heeft gedaan, maar het is een bekende strategie. Van, uh, niet alleen van de CDA, van alle politieke partijen. Ik, ben wel, ik, ik vind het buitengewoon interessant wat er allemaal gebeurt. En ja. Dus hoe dat tot mij komt, vind ik niet erg. Maar dat ik er iets van hoor, vind en ik erg de fijn. En dat het een week eerder is, nou. ook niet. Nou, maar ja. laten we het dan toch eventjes, met alle respect, meneer Bruls... want natuurlijk, het hele rapport is nog niet bekend. Nee. We weten maar een paar aspecten. Maar laten we het toch over die paar aspecten hebben. Aanpassing, hypotheekrente af zou in dit rapport onvermijd, onvermijdbaar worden genoemd. Er zou meer nadruk moeten komen op duurzaam milieubeleid. Minder nadruk op culturele verschillen. Is het raar om dat inderdaad een ruk naar links te noemen? Nou, als je dingen uit de context uh, ligt, kun je allerlei conclusies uh, trekken. Daarom vind ik het echt wel van belang. Wat, wat staat er uh, verder uh, meer over? En ik kan niet zo heel veel met links en rechts, uh, al jaren niet... Uh, uh, meer hoor. Want bedoel, ik hoor uh, mensen dingen uh, verdedigen tegenwoordig die heel erg behoudend overkomen. Als je sociale zekerheidsstelsel. onverfroren om het dus op zo goed Nederduits te zeggen tot in de verre toekomst wil handhaven dat is een bepaald conservatief. En vroeger was conservatief synoniem voor rechts. Uh, dus dat is toch heel erg uh, anders uh, geworden. En ten tweede... Uh, goed, is een, echt... een echte verandering Kijk, kun je het wel noemen. Nou ja, zeker hypotheekrente, als dat zo zijn, is natuurlijk een heel ander standpunt dat het CDA's hebben ingenomen. Maar we moeten voor ogen houden. dat nou, duur milieubeleid zit sinds ook. 2002 natuurlijk al uh, weer in de regering. Het is natuurlijk ook niet zo gek. Hè? Nou, een enorme klap bij de verkiezingen in 2010. En al het tumult dat dat heeft teweeggebracht. En dat de partij zeer terecht weer eens gaan kijken waar stonden we inhoudelijk. Dat was gewoon versloft ja, maar... onder uh, met name het laatste kabinetbalken. Uh, en het is ook niet zo gek dat er dan natuurlijk standpunten op tafel ja, zullen komen. Maar meneer Bos, het zijn die Afwijken wel... van wat je in regeringsland hebt gedaan. Ja, maar dat niet is alleen niet afwijken. Het zijn ook standpunten die daar zelfs haaks op staan. Want aanpassen hypotheekrenteaftrek is voor dit kabinet... is zo afgesproken in het regeerakkoord onbespreekbaar. Het duurzaam milieubeleid dit kabinet wil de CO2-doelstellingen juist naar beneden bijstellen. En dit, nog niet zo lang geleden heeft Maxime Verhagen... de multiculturele samenleving mislukt genoemd. Terwijl in dit strategisch beraad staat... we moeten juist de samenleving omarmen. Maar laat ik dat eens dus noemen. Daar moet je dus echt wel de context van het rapport hebben. Want als het zo zou zijn dat er meer een pleidooi gaat komen... om aandacht te hebben voor diversiteit in het land... de kleinere uh, verbanden, iets wat CDA een jaar of tien geleden... ook sterk de aandacht op vestigde. Wat misschien wat versloft is, zeg ik uh, heel, heel eerlijk. Hè. De aandacht bijvoorbeeld voor kleine schoolverbanden, kleine gemeenschappen, echt typische CDA-punten. En dan is dat inderdaad ook een pleidooi voor de multiculturele culturele uh, verscheidenheid in dit uh, land. Uh, nou, als je het in die context uh, beleeft... is dat helemaal niet zo'n grote wijziging. Is het ook een koerswijziging hoor... die u persoonlijk aanspreekt? Ja, ja, u proeft wel in mijn woorden. Daar ja, uh, dat, dat word ik, ik wel, wel enthousiast uh, uh, over. Maar als dat in die context uh, wordt neergegeven... Uh, uh, gelegd, uh, dan, uh, dan zou ik uh, zeggen, uh, dan is dat niet zozeer een hele andere koers voor het CDA. Het is misschien wel iets anders dan wat dit kabinet uh, predikt. Dat ben ik wel met u, met u eens. Maar dan kom je natuurlijk in de discussie van, moet je als partij dan, omdat je in de regering uh, uh, zit. Daar kies je natuurlijk voor. Maar moet je dan uh, dat uh, zeggen, dan is je geen discussie voor. Dat is de fout die het CDA heeft gemaakt. Dat is de fout die de VVD trouwens op dit moment ook ziet maken. Ja, dat is, is waar, het, waar het strategisch beraad nu een eind uh, aan heeft willen maken. Ik wil eventjes ja, naar de andere ja. heren. Leo Platvoet, ziet u dit uh, uh, als dit inderdaad zo klopt, is dit dan een, een dramatische of een drastische koerswijziging van het CDA? Een ruk naar links? Nou ja, of het dan ruk naar links is, het is natuurlijk wel heel erg te begrijpen. Kijk, het CDA is een partij in die verwarring staat op het dieptepunt als het gaat om, uh, om um, positie in Nederland. Als het om zeteltjes gaat. En ook de Polsen wijzen dat uit. Zit in een kabinet wat het meest rechtse kabinet is dat Nederland uh, ooit heeft gehad na de Tweede Wereldoorlog. Dus ja, die partij die moet wat doen. Uh, ook de deelname aan deze regering is natuurlijk met veel tumult tot stand gekomen. Dus dat er zo'n beweging gaande is, de nu in de gang is, dat is in die context heel begrijpelijk. Maar ik juich het ook toe gezien de inhoud, wat, wat nu is uitgelekt. Omdat het zou kunnen betekenen dat het toch weer uh, meer naar het midden opschuift. En dat, ja, dat kan een heel een aardig perspectief bieden. Weer voor, zo... een, uh, voor, voor een nieuwe eventueel wat, wat er zou kunnen gebeuren in de toekomst. Maar het is vooral ten eerste, en ten laatste een discussie die natuurlijk het CDA zelf moet voeren en zelf ook moet zien uit te komen. Dat wordt nog wel een uh, een ja. lijkt ja. mij. Want uh, ja, als je kijkt hoe die Tweede Kamerfractie uh, geopereerd heeft sinds deze regering zit, hoe de bewindslieden opereren, hoe een bleker opereert. Als het vraag gaat bijvoorbeeld ja. om milieubeleid. Maar daarom is het zo nou goed ook ja, in een discussie dan van de discussie. Daar moet wel is. weer een behoorlijke draai gemaakt worden. Daar is het CDA natuurlijk wel erg goed in in het maken van draaien. Dus ik ben heel benieuwd hoe dit afloopt. M meneer Bruls, u zit in het hart van Limburg. Uh, uh, platvoet zei het er net Dank al even. Wel. Dat even. vind ik wat fan nou altijd goed te horen. <laughs> ja, toch? <laughs> ja. Is toch ook ja. zo? Ja, daar denken sommige Limburg wel eens anders, anders over. Daar maakt u opmerking. Ja. Maar met deze dan. Oké, okay. nou, platvoet zei het er net al. Ik ben heel, heel benieuwd hoe dat dan gaat. Is er inderdaad sprake van een afsplitsing van het CDA Limburg? Hoort ja. u daar wel eens iets over? Uh, uh, ik uh, sprak van de week nog even uh, Kamerlid Ger -Kobers. Ik zei ik zei, ja, ik had er niks over gehad, zeg ik u heel, heel eerlijk. Hij, zegt, ja, ik, hij zei, ik hoor al 25 jaar sommigen zeggen... tot ze iets van alle de CSU en Beieren uh, willen. Uh, en ik zou zeggen, nou dan moeten ze het maar eens een keer uh, doen. Ik geloof er dus helemaal niks van. De, dit soort geluiden komen altijd uh, op. En daar kunnen drie mensen bij elkaar zitten... en twee vol volschrijven. En een partij die natuurlijk electoraal in de hoek zit... waar de klappen vallen, er is altijd meer aandacht voor. Als Emil Roemer van de SP roept dat hij samenwerkt met de VVD, zegt, en maakt niemand zich er druk over. Terwijl dat eigenlijk toch veel schokkender is... dan dat CDA na nadenkt over haar eigen... Ja, daar hebben we het hier eh, vorige koers. week toevallig over gehad. Ja, maar ja. Eh, dat is, excuus, daar was ik iets anders aan het doen... maar de rest van het land neem ik, eh, kan ik u verzekeren. In ieder geval Limburg is daar niemand mee bezig. En dat is logisch, als het je goed gaat electoraal kun je allerlei discussies voeren en zijn de geleden gesloten. En bij ons zitten we echt in een fase dat we toe moeten naar Wat ik van harte toejuich, veel meer een, een discussiepartij waar die gedachten komen, minder dat gesloten van, uh, dit is uh, de koers en uh, follow uh, de leader. En dat er dan mensen zijn die ja, het niet zal leader, bevallen. Nee, ja, ja, daar moeten, moeten we het ook, ook over hebben. Daarom is het heel erg belangrijk, daarom is heel erg belangrijk dat nu eindelijk uh, dat rapport uh, van het strategisch beraad komt. Dan gaan we, uh, er is goed tegen aan de komende maanden, dan wordt er een inhoudelijk Koers uh, bepaalt. En dan kun je dan ook de leiding uh, bepalen. En dan moet natuurlijk iedereen voor zichzelf uh, bepalen wat hij daarvan vindt. Maar ik heb geen enkele aanleiding te veronderstellen dat er een nieuw soort CDA gaat, gaat komen. Geen afspitsing? Wel een nieuw dus soort in CDA, het in ja. algemene zin. Nee, ja. afsplitsing geloof ik niet. Tini Cox, u zit al zo lang in de politiek. Uh, als een partij inderdaad een koerswijziging doorvoert zoals het nu lijkt, nogmaals, ja. we kennen het rapport nog niet, maar goed, laten we er even van uitgaan. Kan zo'n partij dan nog geloofwaardig? In een regeringscoalitie blijven zien? Dat zal het probleem zijn. Kijk, de CDA heeft in begin jaren negentig, toen ze voor het eerst in de tijden ook in de oppositie uh, kwamen, heeft zich toen ook herbrond, zoals uh, de christelijke vrienden dat altijd zo mooi uh, noemen. En het was buitengewoon waardevol. In die periode zijn er mooie geschriften, door, onder andere door Balken. geproduceerd, die produceerden ja. waardevolle, interessante geschriften. Maar het verschil was wel, ze zaten in de oppositie. Nu zitten ze in de coalitie. En als ik vandaag op mijn krant, de en Zagblad. Ruud Petom, de voorzitter van het CDA, zei zeggen... compassie, dat is de ziel van een CDA. En ik geloof dat er heel veel CDA's zijn die dat eigenlijk vinden. Dat, dat, dat is niet links-rechts, maar dat zou het mm -hmm. CDA moeten zijn. Dat is ja, de dat... C in het CDA. Ja, zeg maar, het maar de maar. compassie, als dat je ziel is... Dan, zit je echt, dan ben je helemaal vreemd gegaan met dit kabinet. En dat zal waarschijnlijk dan toch problemen op gaan roepen. Als je dat echt meent, dan moet dat consequenties hebben. Want dan zou je bijna niet in deze coalitie kunnen blijven nee, zitten. Nee, want, want een van de kenmerken van de coalitie is toch vooral... De, de, een soort hardvochtigheid, een, een, een, een soort kilheid. Eh, of het nu over natuur of over, over, uh, over migranten gaat of wat dan ook. Dat vloekt met dat begrip uh, compassie. En ik, nou, ik ken... het CDA zegt daarover juist... als wij er niet in hadden gezeten was het nog veel erger. Geworden. Ja, nee, maar dat is de burgemeester ja. in oorlogstijd. Maar iemand die, die, die ja, nou, ja. compassie... Dus als noemt u het zo? Noemt u het CDA in deze coalitie... een burgemeester ja, in oorlogstijd? Ja, als je je daarop roept, van, ja. onder ons was het allemaal nog ja. veel slechter dan ben je een burgemeester in oorlogstijd. Maar als je je beroept, zoals de nieuwe, als de nieuwe voorzitter van de CDA doet... Eh, op compassie als de ziel van jouw partij... dan, dan botst dat met, met, met de koers van deze coalitie. En dan zal dat gevolgen moeten hebben. Dus je moet, als je het ene wil, als je het ene preekt... Dan kan je niet het andere in de, in de praktijk eh, brengen. Dat, woord, nou, dat zou dat... lastig worden, meneer Bruns. Want bijvoorbeeld, ja. uh, er moeten nieuwe keuzes gemaakt worden. Ja. Straks in februari. Hè, dan wordt er alweer een nieuwe ronde bezuinigingen uh, ja, uh, aangekondigd. Moet dan het CDA zich houden aan de afspraken die staan in het regeerakkoord? Of zou het CDA dan moeten meegaan? Met de nieuwe koers zoals het strategisch beraad dat voorstelt. Nou kijk, ik vind uh, regeren is regeren. En de Tweede Kamerfractie, uh, dus de hele Tweede Kamer, moet de regering controleren. En moet dus vanuit dat oogpunt uh, handelen. Mm, maar er zitten natuurlijk... wel ministers in deze coalitie van deze partij. Zeker, zeker. Je kunt niet helemaal ontkennen natuurlijk dat wat er binnen de partij gebeurt... invloed zal hebben op wat in ieder geval de Tweede Kamerfractie zal uh, gaan doen. Maar ik hecht toch aan om het uh, gescheiden optrekken. Kijk, ik denk dat CDA, wat er ook in het uh, document gaat komen... wat nogmaals wat ik niet, uh, niet ken, altijd partijen partij die wel oogblijft. Blijf houden dat de samenleving verandert, dat soms hervormingen nodig zijn. Ik vind het wezenlijke probleem van deze coalitie eh, los van de, de, de toon en optreden van, van de PvdW, Wilders... waar ik helemaal niks mee, eh, mee heb, eh, is dat er, we eigenlijk een beetje gegijs worden tot er geen echte hervormingen kunnen plaatsvinden die het CDA en de VVD namelijk wel zouden eh, willen hebben. Je moet ook bereid zijn met sociale Over welke zekerheid, echte hervormingen. Sociale heeft u het dan? zekerheid eh, eh, hebben we natuurlijk nu al een aantal bezuinigingen staan, maar de echt wezenlijke hervormingen eh, zoals CDA en ook veel die in de aanloop naar de verkiezingen graag hadden gewild... die komen er deze periode, zoals nu uitziet, eh, niet. En daar zijn coalities meerderheden in dit parlement te sluiten. Maar door ja, dat, eh, de huidige doodconstructie is dat eh, geparkeerd, mag ik zeggen. En dat is wel nodig. En dat is ook uitlegbaar naar burgers. Ook juist vanuit compassie van staan naast de mensen. Want het is beter om mensen aan het werk eh, te krijgen... door in te grijpen in eh, misschien het inkomensstelsel zoals we dat hebben... dan alles maar bij het oude te laten. Wat onbetaalbaar dreigt te worden. Maar goed. Waardoor mensen Echt aan de kans komen, maar het te CDA staan. heeft zich verbonden hmm. middels het regeren en gedoogakkoord... aan bepaalde standstill situaties. Ja. We hebben daar ook bepaalde dus zaken voor elkaar gekregen. Ik denk bijvoorbeeld aan de ontwikkelingssamenwerking, waar wij altijd een hartpunt van hebben uh, uh, gemaakt. Uh, er, de fracties, allemaal naar namen... de partner kan daar nog wel wat van af. Ja, nee, maar alles, dat mag, dat mag iedereen vinden. Vanaf vanaf iedereen vanaf. mag natuurlijk zijn eigen standpunt vinden. Wij gaan over onze eigen koers uh, zoals de PVV en de GroenLinks en SP ook over een eigen koers uh, gaan. Ik zeg alleen maar, uh, het CDA moet natuurlijk opkomen voor een eigen punt, maar zal ook in een coalitie... En natuurlijk de compromissen moeten sluiten. Ja, Dat maar, is van maar alle goed, tijden compromissen, nog niet Die compromissen die zijn gesloten, die liggen vast in het regeer- en gedoogakkoord. Maar wat nu natuurlijk interessant wordt is... met dit nieuwe strategisch ja. beraad... moet de partij zich dan houden aan die afspraken? Of zou de partij zich dan moeten verbinden... aan de afspraken zoals die in het strategisch... Beraad. Ik kijk toch nee. even Leo Platvoet aan. Want hoe kijkt u daar vanuit uw partij naar? Nou ja, kijk, een, uh, natuurlijk, er is een regeerakkoord. Maar goed, een regeerakkoord is ook één keer gesloten, een paar jaar geleden. En de, de wereld draait door, om het maar even zo te zeggen. Dus, is uh, open te breken, zou u denken? Ja, nou ja, als, uh, kijk, als de als CDA echt de kuts heeft die ze zou moeten hebben... en ze menen wat ze nu aan het doen zijn... en ze ze, ze, en, en ze natuurlijk ook de eigen situatie waarin ze in zitten. En dat doen ze natuurlijk ook. Dan begrijpen ze dat ze een beweging moeten maken. En die Tweede Kamerfractie, als je dat bekijkt de laatste maanden die is al af en toe een beetje aan het schuiven. Dus ik begrijp goed dat, dat, dat Buls die kaart daarop inzet. En dat, nou, dat lijkt me ook de, de enige manier voor het CDA... om via die Kamerfractie wat er nu gaat is in die partij... te vertalen in een, uh, in een beleid dat aanmerkelijk kritischer staat... ten opzichte van deze regering. En dus ook met de oppositie uh, bondjes sluit op die punten... Ja. die voor het CDA blijkbaar nu toch... Van belang lijkt het te zijn. Maar komt, er, komt ook nog de situatie. Dat zou je altijd moeten willen. Alleen de lastige is: we moeten natuurlijk heel voorzichtig zijn met nu duiden van grote koerswijzing bij een document. wat echt over tien of nou ja, twintig dat... jaar betekent moet hebben. Dus, hm. maar, uh, ik, maar ik vind dat die openheid wel past. dat ja. heeft Rutte zelf altijd gezegd: hè. Uh, zal, zal ja. Het zal hij bij de Iraan van Het voorleven van een minderheidscoalitie-regering uh, is juist dat je daar met de Kamer ja. iets moet doen. En nou, laten we hem maar zien. Toch nog even de andere moeilijke kwestie erbij: want wie gaat dat nieuwe CDA leiden? Dus als je deze koerswijziging ziet, is het niet zo'n raar idee... of een, is het achteraf gezien niet zo gek dat Maxime Verhagen heeft gezegd... ik kan de partijleider niet zijn, Timmy Cox. Ja. ja, ik denk, kijk, Maxime Verhagen uh, krijgt uh, veel kritiek. Ik, ik denk daar soms wat, wat anders over. Hij heeft gedaan wat hij dacht dat hij moest doen. Ik heb een, een, een gehalveerd CDA in het centrum van de, de macht teruggebracht... met net zoveel uh, ministers als de VVD... Alleen het probleem is dat hij er niks aan beleid voor teruggekregen heeft. Althans, naar mijn mening, veel te weinig daarvoor teruggekregen heeft. Ik denk dat hij de consequenties getrokken heeft. Dit is een doodlopende weg voor het CDA. Dat de peilingen zijn al zo lang ongunstig. Dus er gaat iets veranderen. En, en ik, ik denk dat dat, dat, dat, dat dat goed is, maar... Er moet dus ons ook een CDA, nieuwe leider komen. Er, er moet een nieuwe leider, maar er moet vooral die nieuwe lijn komen... en er moet consequent, uh, consequent gedrag getoond worden. Want dat een beetje af en toe met de oppositie meedoen... dat gaat niet meer, omdat nu al duidelijk is... er gaat, komend jaar gaat er nog heel veel meer op ons afkomen. En het wordt dus nu echt een centrale vraag. Ik denk dat we het er straks ook nog even over gaan hebben... als het gaat over dat linkse initiatief. De centrale vraag, hoe wil je door en uit deze crisis komen? Daar kan je niet met een beetje pappen en een beetje nat houden... wat de CDA graag doet, waar op zich ook niet zoveel op tegen is... maar de, de situatie is te ernstig. En de CDA zal moeten kiezen... En als ze niet kiest, dan wordt er voor haar gekozen. Ik heb dat ooit over de Partij van de Arbeid gezegd, maar dat geldt ook voor het CDA. Als je niet kiest. Dan beslissen je je kiezers en dan ja. gaan ze naar een ander. Ja. Ja. Ja, in eerste we instantie moet wat, er nu een nieuwe kunnen, leider ja. gekozen worden. Want dat, dat zal er toch ook wel van moeten komen, ja, denk hebben ik, niet, uh, Kijk, uh, wij zijn niet uh, in een beweging de van, van kameraden... die een nieuwe leider uh, kiest die we dan zo volgen. Je kiest uh, het eerste moment, dat is Rutte P.M. vaak uh, al terecht uh, gezegd... Uh, op het moment dat je lijsttrekker Eerst de nodig Eerste lijn hebt. en dan wordt de lijn. Maar ik denk dat uh, als, uh, het, het proces zal wel versneld worden... als de komende maanden uh, we ons weten te verenigen... Rondom het document en daar zullen we misschien nog wat aanpassingen ja. komen. Al of niet het verzoek van Limburgse CDA's, wie zal het zeggen? Maar dan, um, dan toch ook een, een, dan, een man of een vrouw die precies, dat moet gaan aanvragen. Dat zal worden. zich dan wat uitkruimen. Kan Henk Bleker het nou nog ja, worden? ja, iedereen kan het uh, worden. Ik weet niet waarom u hem nou per se. Nou, hij noemt. Was kan een heleboel week namen in het nieuws vanwege uh, een verkering... Uh, die, die, uh, die die nu lijkt te hebben. Oh, nou, ja, dat is een kan... hartige punt. 32 jaar uh, jongere vrouw. Is dat ja. iets wat uh, past bij uh, de normen en waarden van het CDA? Mensen die verkering hebben, passen bij iedereen. Is het toeval dat dit nieuws dan juist weer in deze week... zo vlak ja. voor het congres nou ja, naar buiten Weet is ik, gekomen? Ik, ik heb eigenlijk alleen maar daarvan gehoord dat Henk Bleem ik vind het werkelijk ongelooflijk wat van uh, mediacratie we tegenwoordig leven. dat werkelijk alles relevant uh, is. Als ik boodschappen doe in mijn onderbroek en uh, Venlo... zou dat ook een groot nieuws zijn, dan zou ik me daar nog even kunnen voorstellen. Dus doen zou ik, dan ik dan dan wel een foto van in uh, dat snap ik, maar dat gezie uh, zou... denk ik. Nee, nee, dank. Ik zal het uh, jullie niet aandoen. Uh, <laughs> nee, maar in alle ernst. Uh, uh, ik vind dat U zou dat geen bezwaar te... vinden. Ik vind Henk Bleeker vind kan nog makkelijk CDA Nee, uh, Ik vind dat echt niet, uh, niet, niet relevant. Uh, relevant, behalve oh, natuurlijk. Oh, gaat de telefoon Maar U ik, krijgt, ik uh, uh, heb uh... geen oorlog. Behalve natuurlijk, je moet natuurlijk altijd wel als politicus beseffen. Bij welke politieke beweging je ook bent. Je moet je natuurlijk wel bewegen. De normen waren Wat bij die politieke beweging uh, als belangrijk wordt ervaren. Laten we dan eventjes los van Henk Bleeker. Volgens, volgens u kan hij het nog makkelijk worden. Zou hij een Iedereen. goede CDA-leider zijn? Nou, ik heb uh, daar nu niet een expliciete opvatting uh, uh, over. Nou, dan noem we ik echt een andere de... naam, jan is de Jager. Nee, maar het rare is, dan zou ik namelijk precies datgene doen... wat ik net bepleide, wat ik niet vind dat er moet gebeuren. Er moet echt iets over de inhoud gezegd worden. Daar gaat het politiek toch wel uh, uh, uiteindelijk uh, over. En dan moeten daar mensen bij uh, komen die die kar gaan, uh, gaan trekken. En het dilemma is, uh, ik vond dat Tine Kok, dat heb ik wel vaker... daar wel gelijk in heeft. Het je zit natuurlijk nu nog een aantal jaren... ga ik vanuit, in een, uh, in een bepaalde uh, coalitie... En tegelijkertijd moet je de koers voor de toekomst ook daarna eh, vastzetten. Eh, en toch zal het zo moeten gaan. De, ja. Het werd echt goed. tijd dat inhoudelijke verhaal U moest er een beetje om lachen, meneer Cox, dat ik dat zei over Henk Bleker. Maar is het zo dat, dat dit soort dingen niet toevallig naar buiten komt... als er belangrijke beslissingen genomen moeten worden? Ik ben, ik ben, ik ben een worden. optimistisch en soms een iets iet wat naïef mens. Maar ik vind het altijd allemaal wel sterk. Ja, als het allemaal bij elkaar ja, komt. En ja. ik, ik hoorde straks in jullie programma ook nog... Dat er, ik heb ze niet gezien, maar er ook nog een beetje onvoordelige foto's van de beste man staan. Dan denk ik. Nou, had dat, had dat niet wat anders gekund. Nou, ik, goed, ik weet het als niet, Als het maar... over leiders gaat, is het altijd moeilijk praten natuurlijk. Hè? Zo, en, en, politici, leiders... ja, en politici moeten ook niet te veel klagen. Ze zoeken, uh, ze zoeken de belangstelling, ze zoeken de aandacht. Ja, Soms duw. zelfs met privézaken. Ja. Dus ik zelf hou daar ook niet zo van. Dat okay, moet je gewoon niet doen. Maar leiderschapswisseling is hoe dan ook moeilijk. Daar heeft uw partij ook ervaring ja. mee, Tini Nico. Ja, we hebben Jan, Jan Marijnissen in, in, in 2008 moeten omruilen... omdat het hoofd nog wel wilde, maar het lijf het, uh, het allemaal niet meer zo goed Toen werd het, het Agnes Kant. Toen werd het Agnes Kant, waar we erg trots op waren tot het laatste moment. We hebben, onze partij had erg veel vertrouwen in, in, in Agnes. Ze heeft op, het, op onze congressen meer applaus gekregen dan Jan ze ooit, eh, ooit heeft gehad. En toch was het over. Toch was het gedaan. De ja. kiezers zagen het niet meer zitten. Toen ja. werd het eigenlijk heel toen, onverwacht ja. Emiel Romer. Toen kwam en Emile die Romer. doet het nu onverwacht heel goed. Want ja, de, ja, nou goed, ik ken, hij ik gaat ken, sky high in de ik, peilingen. Ik ken, uh, ken Emil Roemer natuurlijk al, al erg lang. Dus voor mij was het niet zo onverwacht. Maar hij doet het al heel erg goed. De de peilingen ineens elf, elf zetels in totaal daarbij. Ten opzichte van wat jullie nu in de Kamer hebben. Ja, en er zijn er sommige nog sommigen die nog veel verder gaan. Nou. Maar goed, uh, Emil Roemer zegt ook vandaag de morgen de slemiel. Dus uh, peilingen zijn... Ik ben er erg blij mee, laat ik er eerlijk over zijn. Maar het zegt niet zo, zo heel veel. Maar het geeft wel aan, als je een nieuwe koers uh, en een nieuwe leider hebt dan kan dat samengaan. De SP is, denk ik ook vooral sinds het aantreden van Emil Roemer... heel duidelijk gezegd, in de volgende regering zit de SP. Ja. En dat is, dat is uh, stoerder taal als wij tot dusver uh, hadden. Mm. Wij zeggen, wij zitten in de volgende regering... en daar zitten wij in met al die anderen die het met ons eens kunnen worden. Dat... Maar we maken dus erg duidelijk dat wij vinden... dat er een andere lijn in dit land gevoerd moet worden. De SP zich daar niet alleen als criticaster aan de zijlijn voorziet... maar ook als in het hart van de regering. wilt ook regeringsverantwoordelijkheid ja. dragen. En dat is ook wat GroenLinks wil, hè? Um, uh, hoe was het ook weer, ideeënpartij op zoek naar macht. Zoiets, ja. Ja, dus ja. GroenLinks is er ook klaar voor ja Nou ja, ook binnen GroenLinks is al heel lang die beweging gegaan. En we leveren natuurlijk in een heleboel steden, wethouders al jarenlang. Dus wij zeggen ook, uh, niet alleen dat, dat de partij dat zo graag doet, maar dat het land natuurlijk een andere regering nodig heeft. En, wij, wij, en wat mij betreft gaan wij ook echt investeren in die samenwerking met de SP en de PvdA. Maar het, niet om één partij te worden, want dat wordt steeds... Maar ook in het NSC oh, stond vandaag weer een artikel uh, waarin wordt gezegd, ja, die fusie komt er toch niet. Die fusie hoeft ook helemaal die fusie, niet te komen. Want, want dat gaat zijn... helemaal niet om. Nee. Het gaat om, uh, om, om samenwerking te werken, een soort stembusakkoord, een gezamenlijk verkiezingsprogramma of een hoofdpuntenprogramma en daarmee de kiezers een alternatief voor dit kabinet voor te leggen. Ja, dat dat's... is wat een ander Nederland zou moeten willen en ook wil. En denken. dat is waarom er vanmiddag een bijeenkomst is in Nijmegen. Dat is een bijeenkomst van Partij van de Arbeid, GroenLinks en SP gezamenlijk. Mm -hmm. En daar wordt ook een plan gepresenteerd waarmee de mooie plannen die jullie zouden willen, ook betaald zouden moeten worden. En ik lees nu eventjes uit de Volkshand. Er zou een hoger toptarief moeten komen op inkomens en de benzineaccijns mag omhoog. Ik denk dat heel weinig mensen daar na, de laatste, na hun laatste tankbeurt... nog heel veel applaus voor willen geven, meneer Platvoet. Die benzineaccijns ja. is toch al heel erg hoog. Maar ja, ik wil niet, uh, we zullen niet in herhalingen vervallen met het CDA. Want ik ken het plan nog niet, ik ken alleen maar het Kent u het plan nog niet? Nee, het dus, plan uh, wordt vanmiddag gepresenteerd. Het is, is nog artikel. niet naar buiten gekomen. Nee, nee, maar goed, dat doet er verder niet door. Kijk, als het om die benzineakschijns gaat, ik, ik twijfel niet aan of dat is echt geplaatst in een context van mobiliteit. en van verbetering van het openbaar vervoer. en terugdringen van het gebruik van de auto en al dat soort maar, zaken. Maar ook meer. vooral dus, van maatregelen kunnen betalen. Want het moet wel ergens nou ja, vandaan komen, natuurlijk. Die hypotheekrenteafstek wordt natuurlijk genoemd. Een hoger tarief voor de topsalaris wordt genoemd. Uh, ik, er zijn nog meer dingen denkbaar natuurlijk als het gaat om wat bredere aanpak dan dit ene plannetje denk ik. He, maar goed, dus die financiering van wat een links-, een links of een progressief kabinet uh, zou kunnen... en dan beginnen we natuurlijk met een financiering van plannen... die die drie partijen gezamenlijk uh, op papier hebben gezet en willen gaan realiseren. Ik twijfel niet aan of die financiering die is heel goedkoppend te krijgen. Dat blijkt ook altijd als de plannen van de afzonderlijke partijen... door het Centraal Bureau, door, door het CBS worden doorgerekend. Dat zit allemaal goed in elkaar. Ja, dus. Maar goed, u zei net al van uh, een fusie van deze partijen. Ja. Dat is echt niet de bedoeling, daar zijn wij helemaal niet op uit. Nee. Maar wat... Tinikox moet dan concreet vanmiddag wel het resultaat zijn. Nou, Wat duidelijk moet worden, en daarom is denk ik een ander Nederland als initiatief van, van Leo en, en, en van mij en een aantal anderen al in 2005 begonnen. Het moet duidelijk worden dat linkse partijen met al hun verschillen ook gewoon kunnen samenwerken. Het CDA met al haar verschillen met de VVD kan voortdurend ook samenwerken met de VVD. En het CDA overigens ook met de Partij van de Arbeid. Links heeft hier <laughs> jarenlang de indruk gewekt. Uh, hoewel wij volgens onze kiezers uh, nogal dicht bij elkaar zitten... slagen wij er altijd in om op, op, op beslissende momenten met elkaar oneens te zijn. Ja. We hebben het bij de verkiezingen van 2006 gezien. Toen was er het idee dat er meer samengewerkt zou moeten worden. En dat als alternatief aan de kiezer gelegd zou worden... nou, meer dan een kopje koffie met Wouter Bos zat er toen niet in. We zijn nu echt een hele stap verder. We moeten laten zien dat we met onze verschillen op een aantal punten kunnen samenwerken. En het is ook nu van cruciaal belang. Want wat ik straks over het CDA zei, makkelijk spel is er niet meer bij. Dat geldt nu ook voor GroenLinks van haar. En SP, als je door deze crisis wil komen op een sociale manier. ja, dat gaat het niet allemaal zonder ouder. Dan zul je bes beslissingen moeten nemen. Je zal die plannen moeten financieren. Je zal risico's moeten lopen. Maar ja, er is ook een echte inzet. Want als we dan een Nederland overhouden na de crisis. waarvan we zeggen, nou ja, het is wel een ander Nederland als we, als, als we hadden. maar het is er beter en socialer uitgekomen. nou dan is dat wel iets zwaar. Maar toch, meneer Koks, u zei net zelf al. we zijn met dit initiatief begonnen in 2005. Mm -hmm. uh, het resultaat is dat er een rechtse regering dan ooit zit. Wat, ja. heeft, wat heeft uw poging tot nu toe opgeleverd? Nee, vooral de duidelijkheid. Als de poging van 2005 opgepakt was, in, in dat geval denk ik vooral door de Partij van de Arbeid, dan had er misschien dit, uh, dit kabinet. Maar er eh, is in gezeten. zes jaar tijd dus niks gebeurd. Jawel, want als we nu kijken, het stemgedrag van uh, partijen uh, GroenLinks, SP, PvdA en de Tweede Kamer, dat komt buitengewoon sterk overeen. Er zijn veel meer overeenkomsten dan verschillen. Partijen hebben ook geleerd uh, dat van elkaar te accepteren. De verhoudingen tussen de, tussen de verschillende partijleiders... Dus, tussen Roemer, uh, Cohen en Sap... die zijn volgens mij op dit moment... Zijn beter dan als als ze ooit geweest zijn. Nou, en Maar als is... ik dan toch heel even diezelfde bijeenkomst... van vorig jaar voor me haal... dat was toen in de brakke grond volgens mij. In Amsterdam stonden jullie ook schouder aan schouder op dat podium. Twee weken later stemde GroenLinks... voor ja. de politiemissie Koendoes. Partij van de Arbeid en SP ja. stemden nee, tegen. Dat... U was nooit verder van elkaar verwijderd ja, dan toen? Ja, op dat moment wel. Ik heb toen zelf gesproken over een schisma... in, in, in in de prille-linkse samenwerking. Maar we hebben sindsdien ook uh, bijeenkomsten gehad... rondom uh, de sociale werkplaatsen... rondom uh, de toenemende armoede... waar ook schouder aan schouder opgetreden werd. Maar op zo'n principieel punt... Waar, waar, waarbij u ook nog eens een keer het kabinet in gevaar had kunnen brengen... was u het fundamenteel oneens. Maar op dit principieel punt waren het bijvoorbeeld... Partij van de Arbeid en SP waren het eens... Dat was ook al nieuw. Het was niet alleen de SP die een mening had. Nee, maar op dat punt waren die twee partijen het eens. Ja, het maar GroenLinks een... niet. Leo Platvoet, u, u was tegen die politiemissie, nou, geloof de, ik, hè? GroenLinks was dus zeer scherp verdeeld. En, uh, er was nou, maar meerder... in de fractie heeft er maar één tegen gestemd. Door een meerderheid in de partij was er niet mee eens. Maar goed, die fractie heeft een eigen koers gevaren. Dat heeft natuurlijk ook een nodige discussie opgeleverd. Maar... Ja, u zegt het is een principieel punt, het is een belangrijk punt. En het is, is toch ook, ook niet... principieel? gaat toch ja, over leven en dood? Dat zeg ik, het is ook een heel belangrijk punt. En uh, ik ben het ook absoluut niet eens met de lijn van de fractie in deze. Maar als het gaat om linkse samenwerking... Uh, zal, zullen er altijd ook tussen die drie verschillende partijen uh, zullen verschillen blijven. En dat is ook helemaal niet erg, want uh, links is ook pluriform En dat kun je ook in een kiezer zo presenteren. Maar tegelijkertijd is het zo dat die drie partijen toch dichter bij elkaar staan... en dat ze bij het CDA, tegenover het CDA of de VVD staan. En dat, dat, nou dat argument... en natuurlijk bij de urgentie waarin we nu zitten... als je kijkt naar de crisis... een andere urgentie, ook dit rechtse beleid... voor dit kabinet, wat op heel veel onvrede... in de maatschappij kan leveren. Dat is volgens mij toch echt de context. De tijd is er rijp voor dat die drie partijen nu gezamenlijk aan het alternatief gaan werken. En er zullen er nog no. altijd ook de komende tijd... in de Tweede Kamer wel verschillen van mening zijn. Dat, ja. dat, is, dat is zo. Uh, U, en De moet... partij, GroenLinks, ja. denkt bijvoorbeeld over Europa... heel ja. anders dan de SP. Ja. Nou ja, nou, ook, ook daar is beweging in. Oh, is de SP aan het veranderen? Misschien, misschien ja. is, is, is Europa aan het veranderen. Misschien ja. is ja. de kritiek die de SP in het verleden <coughs> op Europa had... wordt nu breed gedeeld op, op het, de weeffouten in de Europese Unie verdrag van Maastricht. Uh, de, de werkelijkheid overtuigt ook uh, vaak. En ik denk dat heel veel, ook linkse partijen, nu zien dat wat we ook willen met de Europese samenwerking, dat het op een andere manier zal moeten als dat het er dusver is gegaan. En dat de kwestie van het gebrek aan democratie speelt in alle drie de linkse partijen, als het over Europa gaat, denk ik uh, een belangrijke rol. En het feit dat Europa in de afgelopen tien jaar vooral veel goeds heeft gedaan voor het, uh, voor het zakenleven, maar dat daardoor ook een enorme, uh, enorme risico's is gaan lopen voor de, voor de samenleving, dat wordt ook beter gezien. En misschien maakt de SP ook haar standpunten duidelijk. Dat moet ik er ook bijzetten. Meer duidelijk dan voorheen. Maar ook daar zie ik geen. Ik zie daar grote onderscheiden. Ja. Maar ik zie daar geen, eh, geen hinderpaal dat we geen gezamenlijk beleid zou kunnen hebben. En noem invoeren. ik nog een ander dingetje. Versoepeling van het ontslagrecht. Ja, ja, oh, ja ook daar, daar. GroenLinks is met name. Een, een, een, een, de fractie van GroenLinks eh, ziet daar veel in. En er zijn ook een aantal argumenten die daarvoor pleiten. Maar volgens de SP, Partij niet? van de Arbeid nee. en de SP. Oh, zijn er meer zelfs. argumenten die daar tegen pleiten. En dat je zeker in crisistijd. Uh, arbeiders, werknemers, zekerheid moet geven en ze niet in een onzekerheid moet brengen. Of je straks, als Nederland zich hersteld heeft en het gaat allemaal weer florisant, of je dan misschien uh, nieuwe arrangementen moet maken, daar moet je dan over praten. Maar om in een crisistijd ook nog aan de zekerheid van degenen die een baan hebben te gaan komen, dat uh, lijkt mij erg. Geschot. Oh ja, ontslagrecht, dat gaat niet over nee, onzekerheid van een baan, dat gaat erover juist om uh, de arbeidsmarkt flexibeler te maken. Ja, ja, Kijk, ik, kan, ik kan me niet ja, in de indruk onttrekken dat dit initiatief, wat ik trouwens zeer uh, toejuich, omdat pas een, zoals ik denk, over tien of vijftien jaar politieke landschap. Wat de de, de linkse zien. samenwerking, Ja, zeker. Alleen ik Ja, zeker. Alleen, het komt alleen maar tot stand door, uh, door het eensgezind waar je op tegen bent. En dat is eigenlijk de slechtste manier om samen uh, te werken. Want ik hoor het altijd weer zeggen, hier ook, hè, van tegen het rechtse kabinet, tegen de hardvervolgdheid, al die mooie Nou uh, zijn we zo, nou zijn we zo maar, mild over het cda nou, bezig nou, is oh, met, de, dat bezig met Ik vond dat duidelijk. Ik vond dat duidelijke woorden, maar ik heb, er liggen echt Hele grote essentiële vraagstukken. Inderdaad, hoe gaat het met onze verzorgingstaat verder? Hoe gaat het met Europa verder? Nou, ik moet zeggen, daar zie ik heel erg grote verschillen nog. Nou, laat Tini niet uit. En kan daar vanmiddag ook iets over laten gezegd nu, worden? Dat, laten, zet, we, dat zou ik een mooi winstpunt laten vinden. We nu, laten we nu het CDA proberen om haar koers te vinden. Maar laat de CDA iets wat bescheiden zijn als drie linkse partijen vandaag zeggen. Wij kiezen ervoor om te gaan zoeken naar meer samenwerking en een echt alternatief... en bij volgende verkiezingen die al snel kunnen zijn... dat links een alternatief tegen rechts heeft... laat dat vooral aan de partijen die daarover gaan. De, ik het ja, CDA, ja. Nu, nu, CDA is ook juist ja. nee, nee, dat niet. Nee, nee, ik, ik, ik, ik begrijp best, best waarom Buls het zegt. Als het gaat om dat, uh, om... dat is een mooi voorbeeld eigenlijk wel. Als het gaat om de beperking van het ontslagrecht... Uh, waar Binnen, uh, binnen GroenLinks dat lang is gediscussieerd, dan, dan ging het natuurlijk niet om die beperking. Dan ging het om het idee dat dat zou leiden... tot meer, uh, uh, dat, dat meer werkgelegenheid voor mensen die nu geen mm -hmm. werk hebben. Dus uh, ja. uh, het, het participeren in de arbeid. Nee, maar goed. Femke Hansema heeft daar samen met Ineke van nee, maar, Gent... natuurlijk een tuurlijk, mooi plan voor gemaakt. Het ging van. ook over verkorting nee? van de WW. Ja. Zich, maar het zelfs... wordt allemaal in het perspectief gezet... van meer werk voor mensen. En al dat, op dat doel... Is het. En over dat doel nou. zijn wij het eens. En wat er dus zal moeten gebeuren uh, in, ons, in ons project, die Samen, dat wij natuurlijk open discussie met elkaar aangaan om. Uh, ook met elkaar de weg te vinden... hoe wij die gezamenlijke doelen die we hebben kunnen bereiken. En daar heb ik veel vertrouwen in dat zal lukken. En dan zal iedere partij ook wel een keer in moeten slikken, natuurlijk. Maar dat is, dat, is helemaal niet, dat is in Nederland helemaal niet erg. Dat zijn wij gewend. Als men centraal blijft staan dat dat alternatief... wat wij met z'n drieën kunnen bieden... een goed alternatief kan zijn voor dit kabinet. En ook, denk ik, een hele wervende werking kan hebben op het electoraat. Ja, maar dat is een Zou rare het... stellingname, hè? Ja. Een alternatief kabinet waar je discussie wil aangaan... daar zitten echt fundamentele verschillen van opvattingen onder. En bedoel, ik respecteer ze allebei, hè? Van je verdedigt ofwel de verzorgingstaat, grosse mode... zoals die moet moeten maatregelen worden genomen... eigenlijk het standpunt van de SP en PVV, is een beetje. Of je zegt, nee, dat gaat niet meer, we gaan hervormen. En daar zit... Uh, nou, dan krijg je een coalitie van VVD'ers, CDA'ers en GroenLinks'ers. Deze Ik vind het allemaal grappig. Kijk, het het CDA, ja, maar met, CDA maar Dat de zijn de is feiten op dit moment de nee, Even een reactie van maar, maar, maar, maar, punten even op. af. Daar, daar kun je niet U zo op een compromis op sluiten. Daar moet je echt een keuze in maken. Maar, maar hoe zie je het CD, niet Het is de, gezins, de gezinspartij bij oh, Zeg Maar we zit hier al te stoken in iets wat nog geen huwelijk is. Ik zeg alleen dat het een lastige keuze is. Ik mag nou even reageren. Ik vind echt dat de CDA enige bescheidenheid moet hebben... en niet moet zeggen van als links besluit om te gaan zoeken... naar nieuwe vormen van samenwerking. dan heb je dat maar even aan te zien, zou ik zeggen. Wij zien aan wat er bij het CDA ja, dat... gebeurt. Je hebt dat even aan te zien. En dat dat problematisch is, dat weten we. Maar het feit dat we de problemen niet uit weg gaan, en dat we zeggen, met name ook vanwege dit, dit rechtse kabinet en wat er op ons af gaat komen aan principiële besluiten, moet links het aandurven om schaduw heen te stappen okay. en te zeggen, ik, wij gaan samenleggen. Maar ik okay, ik ga je ga gaan, je even moet niet zeggen, hebben we mogen niet over de discussie hebben. U mag zich overal mee bemoeien. Ik zeggen, je niet heb hier net een heleboel opvatting over het CDA. Dat vind ik allemaal prima, want daar hou ik van als mensen mee uh, denken. Maar ik ik mag er toch wel op wijzen dat uh, ik vind het wat verdacht. Ja. En ik denk met mij heel veel Nederlands dat gezegd wordt... nou, vanmiddag gaat uh, de lente, ja, dat wordt dan de wintervrijage. Uh, uh, gaat het lukken? Nee, het het is een Op twee essentiële ja. punten, ja. Europa en sociale, zeker die partijen heel erg verschil okay, hebben Oké, nou, nou, nou ga ik ook nog even verder stoken. Want meneer Platvoet uh, zou voor GroenLinks nou D66... eigenlijk niet een veel meer voor de hand liggende partner zijn? Nou... Nee, niet, niet een veel meer voorhand liggende paard. Dat nou, denk u ik heeft niet. op sociaal-economisch terrein veel meer raakvlakken met D66 dan met de SP. Nou ja, dat is, dat is zo'n punt. Uh, dat de, de Kamerfractie die opereert op een bepaalde manier. Daar is in de partij discussie over. Dus, uh, ik denk als het gaat om wat vanmiddag gaande is. Het is niet voor niks dat die drie fractieleiders er staan. Dus die, hebben ook, uh, die zijn met z'n drie ook. Blijkbaar, en daar ben ik erg blij mee, tot de inzicht gekomen dat het goed is wat nu op, op de rails wordt gezet. Kijk, het is ook duidelijk dat, uh, dat natuurlijk die, die linkse samenwerking die er wat mij betreft moet komen... nogmaals geen fusie, maar een samenwerking tussen die drie partijen... dat die ook open moet staan voor andere partijen als die zich daar ook in willen mengen in die discussie. Maar kijk, uh, D66 wil helemaal niet, D66 zegt... Eén keer en andermaal. Iedere keer als dit punt naar voren komt. van: nou, Wij zijn geen linkse partij. Doen jullie wat jullie willen. Wij ons te buiten is hun goed recht. Maar uh, dat betekent dat het voor GroenLinks ook helemaal geen optie is. Om hun, onze kaart op, op D66 nee, te D66 zetten. was er vorig jaar wel bij. Uh, uh, dat wil zeggen Boris van der Ham. Die, uh, die uh, liep daar zelf door de zaal rond. Als natuurlijk. verkenner uitgezonden. Ja. Maar niemand stond daar op het podium. <laughs> maar nee. wat u betreft zou het wel mogen. Nou, als die in D66 een discussie ga, zich gaat ontwikkelen, uh, omdat ook d 60 leden, denk ik, toch ook wel een ander kabinet willen dan dit. En zij zien dat die samenwerking tussen SP, en GroenLinks en de Partij van Houdt echt uh, begint te groeien, te bloeien en iets gaat opleveren. Dan denk ik dat er binnen D66 ook een discussie zal links, ontwikkelen. En die linkse samenwerking, optie, dat kan het, het, het hart van... Ja. Uh, nieuwe mogelijkheden worden. En, uh, maar het hart is niet voldoende. Dus er zal meer voor nodig zijn. In Nederland heb je altijd coalitiekabinetten. Uh, en het is nog niet gezegd dat die drie linkse partijen bij elkaar een meerderheid halen. En dan is er deze recessie de een buitengewoon interessante partij om mee samen te werken: de ChristenUnie, de Partij voor de Dieren. En, en een CDA, CDA? met de C voor compassie staat. Ja, ja. En, uh, maar het gaat erover uit dat, dat links niet meer in de verdediging moet zijn. Wij mogen nu echt in de aanval. We, we mogen zeggen: jongens, jullie hebben het geprobeerd. Het gaat de verkeerde kant in met het land. Uh, we hebben een betere manier om uit en door deze crisis te komen. En daar gaan wij het hart voor vormen. Wat u wilt is echt een linkse oppositie gaan voeren. Maar wat dat betreft zit... Nee, we uh, willen een linkse nee, nee. coalitie. in We willen de regering in handen gaan krijgen. Zolang als dat niet is, zullen we de oppositie voeren. En op het moment dat deze coalitie stopt, en hij zal stoppen... hij zal aan zijn eigen, eh, eigen eh, tegenstellingen ten onder gaan... dan moet er een alternatief zijn. En dan moet er niet gedacht worden, gaat de CDA nou weer zus, of gaat de VVD weer nou weer zo. Het eerste alternatief is dan over een andere boeg... met het hart van de linkse samenwerking in, als motor. Ja, maar u zegt, deze coalitie zal aan zichzelf ten onder gaan. Maar tot nu toe zit Rutte natuurlijk in een hele comfortabele positie. Want soms kan hij steunen op zijn ja. eigen coalitie, VVD VVD-CD. CDA, PVV. Als hij dat nodig heeft en als het beter uitkomt... heeft hij VVD, CDA, D66, GroenLinks, ChristenUnie ja. ook nog daarbij... Hij heeft het voor het uitkijken. Ja, dat is, en dat is waar. Dat, dat zal er ook toe leiden dat, dat partijen daar ook consequenter in zullen ja, moeten ja, zijn. Maar ja, ik ja. denk ja. dat in de afgelopen maanden dat, dat al wat veranderd is. Dat, dat PvdA en uh, GroenLinks ook D66 zeggen... luister, we, we gaan me hier niet meer elke keer helpen. Ik zie in de Eerste Kamer hoe uh, de eerbiedwaardige Gerrit Holdijk... de enige senator van de SGP... keer op keer uh, uh, uh, uh, laat moet blijven omdat zijn stem de beslissende stem is. Dus ik vind dat geen hecht bouwwerk. Ja, ze halen nog steeds de meerderheid. <tus> voor kerstmis hebben ze drie of vier vier keer gepresteerd, dat door de stem van Gerrit Holdijk het kabinet zijn wetsvoorstellen aangenomen kreeg. Het is wachten op het moment dat het een keer niet gebeurt. En als ja. het één keer niet gebeurt kan het kabinet zomaar vallen. U heeft wel heel veel vertrouwen in de linkse samenwerking. Uw partijvoorzitter Jan Marijnissen zegt vandaag op zijn website, het is een kathedraal bouwen met Lego legosteentjes. Ja, dat kan... lijkt me een langdurige Ja, maar ik, hobby. Ik was een tijdje terug in Legoland en daar staan prachtige kathedralen. Ik was pas ook nog in een bos, daar staat wel van andere steentjes gebouwd. Het is wel monnikenwerk zou je kunnen zeggen. En het feit dat, het al zo, dat er al zo lang over gepraat wordt, ja dat geeft aan dat dat we een, een, een goed werk, tijd nodig heeft, Maar het, het, er zit nu een versnelling in. Ik ben ontzettend blij met vandaag. Ik vind het echt een feestdag. Drie koningen is geweest. Maar nu drie, drie leiders op het, op het podium in, in, van de vereniging in Nijmegen. Ik vind het een mooie dag. Ik, ik zie ze ineens voor me staan. Het erfgoed van Mielke, is en... wel leven, ik. Ja, uh, ja. Uh, dat geeft hoop. Ja. Ja. Leo Platvoet, u gaat straks ook naar Nijmegen. Ja, ja. Uh, uh, wat hoopt u daar vooral? Nou, wat ik vooral hoop, omdat er ook honderden, honderden uh, mensen zullen zijn... Hè? het zijn niet alleen die drie partijleiders die er zijn... maar het is ook een soort nieuwsjaarsstip van die drie partijen... dat er nou eens heel goed onderling ook een goede sfeer ontstaat... wat, wat vertrouwen groeit, dat, dat soort zaken. Ja, dat, is, want dat uh, is ook belangrijk, dat ook in die partijen zelf... Uh, het beeld langzaam uh, uh, in de hoofden en de, de harten van de mensen komt... dat die linkstzaamvinding echt het perspectief moet zijn die het uh, moet hebben. Nou, we zullen het allemaal uh, zien. Waarschijnlijk wel vanavond op het journaal. Ik wens u een ja. uh, mooie bijeenkomst dank voor uw komst hier. En natuurlijk Hubert Bruls vanuit Venlo. Ook hartelijk dank voor uw komst hier naartoe. Daarmee zijn we aan het einde gekomen van Troskamerbreed. Volgende week zijn we er weer op 21 januari voor het CDA-congres. Tot dan. Samen thuis, samen Tros. Hey, listen up here, oké? Okay. Met NOS Radio en Journaal. Elke dag de vragen bij het nieuws.